Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag een hoogtepunt bereikt. Volgens Duitse media stonden er bij de laatste tellingen duizenden mensen... en zo'n 6.000 trekkers bij de Brandenburger Tor. Veel meer is dat dan verwacht, zegt correspondent Charlotte Waier. De protesten komen op een moment dat de ontevredenheid over de Duitse regering... toch al groot is. Volgens een laatste peiling vindt driekwart van de Duitsers... dat de regering haar werk niet goed doet. En dat maakt het moeilijker om pijnlijke maatregelen door te voeren... Ook als die misschien relatief wat kleiner zijn, zoals dit geleidelijk afschaffen van een subsidie voor boeren. Desondanks is de Duitse regering niet van plan om de afschaffing terug te draaien. Door een defecte bovenleiding reed er deze avond geen trein op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Meer dan 200 passagiers stonden ruim een uur stil in de buurt van Breda. Een schakelaar zou er uitgeklapt zijn. Iets over half acht kon er weer stroom op de lijn, waarna de treinen weer verder konden. Demissionair justitieminister Jessel Gus heeft de Big Brother Award gewonnen voor grootste schender van de privacy en vrijheid van burgers. De minister laat de mensen die onterecht op een terreurlijst staan aan hun lot over. Dat zegt organisator Bits of Freedom. Dat is een stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. De vakjuryprijs gaat naar Meda, X en Telegram. Volgens experts doen die te weinig tegen oproepen tot geweld of genocide. Liggen er nog oude Barbies op je zolder? Misschien zijn ze goud waard. In Ter Schuur in Gelderland kun je naar een heuse Barbie-taxateur. Die bekijkt wat je nostalgische speelgoed waard is. Ik denk als jij zo kijkt wat je hier hebt, dat je rond de. 300 euro ligt bij elkaar. Superleuk. Wat vindt u van de waarde? Ik had echt geen flauw idee, dus alles is dan meegenomen. Nou Voor haar meer dan knaf dus. Vanwege de Barbie-film van afgelopen zomer was er even meer interesse in de plastic poppen, vertelt de taxateur. Je ziet nu met die film dat het toch wel wat duurder geworden is. Maar het begint alweer een beetje te zakken. Dus uh, ja, het, het, het, het, het zijn golfbewegingen. Net Wat vindt iemand leuk? Vooral poppen uit de jaren 50 of 60 kunnen flink wat opleveren. Het weer sneeuwbuien vanavond, daardoor kan het glad zijn. Vannacht vriest het een paar graden. Morgen ook regen en natte sneeuw, maar wel meer zon. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Bepaald vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request. Ja, goedenavond, mede-metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 100.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 onderwerp centraal staat, maar jullie ook wekelijks op de hoogte gehouden worden... dankzij het News en de concertagenda. En vanavond is het weer tijd om jullie bij de uitzending te betrekken... met alweer de zesde aflevering van Play It Loud Request waar ik jullie vroeg om verzoeknummers voor het jaaroverzicht... dat jullie de komende twee uur gaan horen. Welk nummer van een metalalbum uit 2023 is het meest favoriet van jullie en waarom? Het mocht ook een nummer zijn van jullie beste ontdekking van het jaar. Jullie vonden het een leuk thema en kwamen daarom met veel verzoekjes aan waarvoor dank. En deze zal ik daarom ook met veel liefde voor jullie gaan draaien vanavond. Zoals gebruikelijk begin ik elke uitzending en ieder uur uiteraard met de uuropener En koos ik in dit keer voor eentje van eigen inbreng... De uit Rimini, Italië afkomstige ooit als black metal band begonnen Deadly Carnage maakte in de afgelopen jaren een verandering... qua sound door naar Post Black... en releaseerde hun vijfde werk... tevens conceptalbum Endless Blue... op cd op 15 september... waar Japanse folklore de basis is... en is geïnspireerd op de legende van Urashima Taro. Elk van de acht nummers op het album... staat in het teken van een geest uit dit sprookje... uit de 8e eeuw... van het land dat van de reizende zon... en beschrijft een fascinerende dimensie... die totaal constateert met de moderne wereld. Een dimensie volk door geesten en demonen als... Yokai, Jurai en Oni... Mysterieuze entiteiten die tussen twee werelden zweven. Wezens die tussen dag en nacht zweven. De meest tot de verbeelding sprekende legende... houden verband met de grenzeloze oceanische uitgestrektheid... en de marine afgronden. Een onbekende en onontdekte wereld... die in staat is aan aantrekkingskracht en terreur bij mensen te ontketenen. Zo worden de golven van de zee in de diepte en de diepte bevolkt... door wraakzuchtige, verontrustende geesten en voorouderlijke wezens. De gdt gedetailleerde... Uh, gedetailleerde de gedetailleerde uitwerking komt ook terug in de vormgeving van de albumhoes en bijgaande boekje... waarin van elk nummer en dus van elke geest een aparte tekening is opgenomen. Van dit geweldige album draaide ik hun eerste single Swan Season, dat de legende van Ayakashi vertelt. Ayakashi is een Japanse term die geestverschijningen aan de oppervlakte vanuit de zee aangeeft... In de prefectuur Nagasaki wordt gezegd dat geesten in de golven verschijnen in de vorm van blauwe lichten. Het zouden de wraakzuchtige geesten zijn die van degene die op zee stierven en die aan de levenden verschijnen om hen naar hen toe te leiden. Swan Season vertelt deze legende door zijn opgeschorte en herhaalde riffs waarin de stem droevig zingt over eenzaamheid en de aantrekkingskracht die haar naar dit spookachtige licht leidt. Voor mij was dit nummer een van de ontdekkingen van het jaar... en heb ik sindsdien contact met de bassist van de band Fabio Arcangeli. Arcangeli, dat is een beetje moeilijk Italiaans, maar dat is niet mijn taal. Thanks so much Fabio for your great music and have a wonderful year. Hope to see you guys live in Italy somewhere else soon. Door naar mijn eerste verzoekje van vanavond. Die kwam van de partner van mijn lieve nicht Miranda Timmer... Of Peter Timmermans wilde graag het 12 minuten durende titelnummer... The Gates of the Underworld horen van het eveneens uit Italië afkomstige Noveria. Een progressieve power metal band uit Rome die alle kenmerken hiervan in huis heeft. De epische refreinen, de overdaad van solowerk, de hectische riffs... het bewandelen van de dunne grens tussen heavy metal bombast en progressieve pretentie. Op 25 augustus brachten ze hun vierde album The Gates of the Underworld uit... dat voor Peter, metal liefhebber in hart en nier uiteraard, de beste ontdekking van het jaar was. Ik ben benieuwd, want ben niet bekend met deze mannen. Peter, bedankt voor je aanvraag. En ik zal hem met plezier voor je gaan draaien. Geniet ervan als je luistert. And, and as the world blurs out around you, in a vision it appears.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 minuten durende The Gates of the Underworld van Noveria hoorden we de Amerikaanse alternatieve metalband In This Moment met The Purge, aangevraagd door Ernst Schuller. Die het nieuwe album God Mode, dat op 27 oktober is verschenen, weer op het oude niveau vindt. Vergeleken met de minder interessante voorgangers Ritual uit 2017 en Mother uit 2020. Vooral het door hem aangevraagde The Purge vindt hij het sterkst van het album, mede dankzij de kenmerkende zangstijl van Maria Brink, dat van zoet gevoist gaat tot aan het creëren van de bloedende oortjes. Ook vertelde hij erbij dat hij de band live gezien had en heeft het een geweldig concert gevonden. Bedankt eerst voor jouw aanvraag en uitleg en hoop dat je ervan genoten hebt als je geluisterd hebt. Mijn volgende verzoek kwam van Mark Zwart uit Zandvoort... die volgende week, 22 januari, te gast is bij Play It Loud... om zijn favoriete muziek ten gehore te brengen. Hij is een groot liefhebber van bands als Metallica... zoals we eerder van hebben gehoord in een vorige uitzending van Request... waar hij een nummer van het nieuwe album 72 Seasons had aangevraagd. Maar ook Ramstein is een van zijn favoriete bands... die hij al meerdere malen live heeft gezien. En dit jaar voor de vierde keer live gaat zien. Ramsteins laatste werk dateert van 2022, dus die gaat niet op vanavond, maar frontman Til Lindeman, die vorig jaar nog op 14 december in de Ahoy stond en waar Mark ook nog bij was, is ook solo actief en heeft vorig jaar zijn eerste soloalbum uitgebracht, getiteld Zongen. En van dat album wilde Mark het nummer Altis Vleis horen. Altijd goed natuurlijk. Dankjewel Mark voor je aanvraag en veel luisterplezier met Til Lindemans Altis Vleis en ik zie jou de 22e. fly I'm nice.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 Mark Zwart, zijn verzoekje Til Lindeman, hoorden we de aanvraag van Nick Eikenaar uit Zandvoort. die een No Prayer Midnight wilde horen van Powerwolf. Beetje soft, maar wel lekker, zei hij erbij. De Duitse power metal band bracht hun negende studioalbum... getiteld Interludium uit op 7 april onder Napalm Records... en is geproduceerd door ons eigen Joost van den Broek... die onder andere ook voor Epica, Blind Guardian, Revamp en Blackbriar produceert. En zelf ook nog eens een progressieve metal-achtergrond heeft... en als toetsenis voor After Forever, Star One en Demons and Wizards heeft gespeeld. Powerwolf is ongetwijfeld een van de meest gevierde... en succesvolle heavy metal bands van het afgelopen decennium. Meerdere nu Nummer 1 album hitlijsten, vermeldingen, gouden en platina platen, enorme uitverkochte arena-shows en headlineshots, slots op de grootste metal-festivals hebben hun weg geëffend. In minder dan 20 jaar bandgeschiedenis heeft de band de hoogste klasse van heavy metal bereikt. Nick, bedankt ook weer voor jouw inzending en hoop dat jij er ook van genoten hebt. In het volgende blokje, voor ik naar het wekelijkse metalnieuws ga... horen jullie twee trash metal bands. Een jonge en een van de Big Four. Maar we beginnen met de jonge trashers van Headless Hunter uit Eindhoven, de gekste. Deze veelbelovende vijfkoppige jonge band... begon in 2021 met het maken... van snelle, moderne trash metal... en hardcore met oldschool invloeden... van bands als Exodus, Death Angel... Powertrip en Avatar. En staan altijd gerand voor een wilde moshpit. Dominique van der Linden uit Zandvoort... zelf muzikante en gitarist... van haar eigen trash metal bandje... wilde graag het nummer Hunt 'em Down horen... van hun debuutalbum The Undertaker... dat op 20 april verschenen is. Vorig jaar dus natuurlijk. Het album opent met het relatief rustige intro de Hunt, om vervolgens als een bom los te barsten met het snelle door creator en exodus beïnvloeden hunt 'em down. Dankjewel voor je aanvraag Dominique en ik ga hem uiteraard maar wat graag voor je draaien want ik ben wel erg benieuwd geworden. Album 72 Seasons hoog op een jaar Lijstje staan, zo ook op die van mij Dus dan mag een nummer hiervan Zeker niet ontbreken Jullie hoorden Screaming Suicide, dat uitkwam als tweede single Van het 1e album van de Bay Area Trashers, dat op 14 april Verscheen via hun eigen platenlabel Blackened Recordings het album ontving veel positieve recensies... en drie nominaties voor de 66e Grammy Awards. Eén voor Best Rock Album... één voor Best Rock Performance voor Lux Saterna... en één voor Best Metal Performance voor 72 Seasons. Het enige minpuntje voor de critici... was de lange speelduur van het album. In Amorata is zelfs het langste nummer van de band ooit... dat meer dan 11 minuten duurt. Voor we overgaan naar het laatste nummer van dit eerste uur... heb ik eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie...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 Tony Clarkin is afgelopen zondag 7 januari... na een kort ziekbed in aanwezigheid van zijn gezin overleden. Dat heeft zijn dochter Dion Big End gemaakt. De gitarist, oprichter en voornaamste songwriter... van de Britse AOR-formatie Magnum... leed aan een zeldzame en ongeneeslijke aandoening van de ruggengraat. In december had zijn band om die reden al bekend gemaakt dat er voor de 2024 geplande tournee geen doorgang zou vinden. Met Magnum brak, eh, bracht Clarkin vele topplaten uit zoals de succesvolle langspelers Chase the Dragon uit 82, On a Storyteller's Night uit 85 en Wings of Heaven uit 1988. Op recente albums van zijn groep leverde de songwriter nog steeds composities af van een hoog niveau. Later deze maand verschijnt Postume het 23ste Studio Studioalbum van Magnum, getiteld Here Comes the Rain. De in Birmingham geboren Engelsman was een groot dierenliefhebber. Zijn familie zal in zijn naam een trustfonds opzetten voor een aan dierenwelzijn gerelateerd goed doel. Tony Clarkin is slechts 77 jaar oud geworden. Het jaar 2024 begint slecht qua overlijdens van hardrock-muzikanten. Op de dag dat bekend werd gemaakt dat Magnum-gitarist Tony Clarkin is gestorven... blijkt de muziekwereld ook de Van Kingdom Come en Scorpions bekende drummer James Cottack te zijn verloren. Zijn dochter Toby heeft aan de Amerikaanse entertainment-site TMZ laten weten... dat James vanochtend, dus dinsdag 9 januari, in Louisville, Kentucky is overleden. De precieze omstandigheden zijn nog onbekend. James Cottack is slechts 61 jaar oud geworden... Op zaterdag 24 februari vindt in Dynamo te Eindhoven het festival Into the Void plaats. Op twee podia zullen daar de volgende bands te bewonderen zijn. Graveyard, Truck Fighters, Mars Red Sky, Black Rainbows, Guapa, 1782, Rex, Acid Mammoth, Scrack, Goodland, Onhow, uh, Endonomus en Terzile. Meer informatie vind je via de Facebookpagina van Into the Void. De Amerikaanse nu-metalband Korn is aangekondigd... voor de uh, metal-zondag van de Lokerse Feesten begin augustus. In 2022 stond Korn nog als headliner op Graspop. De ticketverkoop is gestart op zaterdag 13 januari... en gaat via www.lokersefeesten.be. Op 26 en 27 oktober zal in de muziekgieterij in Maastricht... weer een nieuwe editie plaatsvinden van Sam Heen. De organisatie heeft op 12 januari zeven nieuwe bands hiervoor bevestigd... waaronder een van de headliners. Niemand minder dan... ...komt een dag van het festival afsluiten. Daarnaast zijn ook... Ghost Ghostbath, Cloak... Imma, Tarikat, Alkerdeel ...en Rituals of the Dead Hand. Eerder waren Fire, Messa... ...en Utha al vastgelegd. Tickets kosten 122,50 euro... ...in de voorverkoop. Alle informatie vind je op www.samhainfestival.com. Trail of Tears heeft een contract getekend... ...bij de Circle Music... ...voor de EP Winds of Disdain. En een langspeler... Het zijn de eerste releases na de reunie in 2020... en de eerste na Oscillation uit 2013. Het Griekse label brengt ook de vorige zeven albums... van de Noorse gothic metal formatie uit. Te beginnen met Disclosure in Red uit 1998. En dat was het weer voor deze week. Volgende week horen jullie uiteraard weer de laatste nieuwtjes van mij. Maar nu gauw terug naar het laatste nummer. Tevens verzoekje van dit eerste uur. Die kwam van trouwe luisteraar en frequente aanvraagster... van verzoeknummers Joyce van het Hul uit Zwolle. Ze is jaar en dag liefhebster van het symfonie metal genre. En fan van bands als Night, uh, With, With Tentation, Nightwish, Epica en het onlangs ontdekte Solar Cycles dankzij mijn programma. Maar ook de Amerikaanse symfonische power metal band Camelot behoort tot haar favoriete bands. Ze vroeg in eerste instantie of ik een nummer van Solar Cycles kon draaien, maar die komt straks in de tweede uur al voorbij. Dus kwam ze met een nummer van het nieuwe, lang verwachte Camelot album, The Awakening, dat na vijf jaar verwachten op 17 maart is verschenen. En Joyce liet mij de vrije keuze qua nummer, aangezien alles volgens haar goed was. Ik hoop ze ...voor een nummer met gasfokalen... ...van niemand minder dan Epica zangeres Simone Simons... ...op het nummer New Babylon... ...dat als vierde en laatste single is verschenen. Ik hoop dat je blij bent met mijn keuze... ...en mocht je luisteren, geniet ervan. Dank je wel ook voor jouw aanvraag... ...en blijf ze indienen. Tot zo, na het nieuws van 10 uur... ...voor meer verzoekjes in het tweede uur... ...van deze Play It Loud Request. Best of 2023 special, dus blijf luisteren. That's what